Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam zijn de politie en het forensische instituut bezig om het lichaam van de derde vermiste man te bergen. Hij werd vanochtend gevonden onder het puin van het appartementencomplex dat maandag werd verwoest door een explosie en brand. Zijn lichaam kon er toen niet meteen uitgehaald worden. Maar nu zijn onderzoekers dus bezig, ziet deze verslaggever van Rijmond. Op dit moment uh, is het NFI druk bezig. Uh, ja, echt met handwerk. Uh, stuk, brokstukken worden opzij gelegd. En uh, zo heel af en toe dan, uh, verdwijnt er iets in een uh, blauwe zak. Zoals de politiewoordvoerder al eerder zei. Uh, we hebben een gedeelte van het uh, lichaam gevonden. De derde vermiste. En uh, ja, op dit moment zijn ze dus heel secuur, heel zorgvuldig bezig. Er werden in totaal drie mensen vermist. De lichamen van de twee anderen zijn al eerder onder de brokstukken vandaan gehaald. Pak niet de auto richting België. Dat advies geeft Rijkswaterstaat al de hele ochtend. Op meerdere grenswegen staken boeren al sinds gisteravond, zoals de A67, omgebouwd tot een soort festival met tientallen trekkers, muziek, bier en vlaggen. Ook zijn er op meerdere plekken pallets in brand gestoken. De boeren zijn vooral boos over de strenge Europese regels. We willen nu een beetje druk uitoefenen op de overheid. Want de oorspronkelijke actie was dat we de auto's het grond doorlaten en dat de vrachtwagens aan de kant moeten. Want we we gaan geen burgers zomaar. Ja, dat zijn ook gewoon pesten. Maar de gouverneur heeft beslist dat dat onveilig is. Dus ze hebben nu een omleiding voorzien dat nu veel langer doet. Ja, daardoor moeten nu alle auto's. moet iedereen ja, omrijden? Ja. Eindelijk pegels voor aandeelhouders van Meta. Het bedrijf achter Facebook, WhatsApp en Insta. Jarenlang zagen ze er geen cent van terug... terwijl het bedrijf dikke winst maakte. Best raar, zou je zeggen. Maar in de internetwereld is het heel normaal voor jonge bedrijven... zegt mijn collega Nick Wouters. Dat soort internetbedrijven zeggen... ja, we hebben al het geld nodig om te investeren, om te groeien. We zitten in een groeimarkt en we kunnen dat niet missen. We kunnen dat niet aan aandeelhouders geven. Maar Meta gaat dat nu dus toch voor het eerst doen. Zie je het als een soort volwassen worden? Net als dat je hier 18 wordt... En zelf je zorgverzekering moet gaan betalen. Zoiets is deze stap ook. Het weer. De zon wordt op steeds meer plekken weggeduwd door de wolken. Later vanmiddag kan er ook lokaal wat motregen vallen. Het wordt een graad of 9. Dit weekend bewolkt 10 graden met soms een kleine bui. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is eigenlijk de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 De Brits Club, het Mannekoor, diverse VVA's en de redacties van de lokale media weten ons te vinden om te spelen, te vergaderen en te zingen. Ook dat is rabbelen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu jouw keuze ZFM. Ja, en wat is onze keuze? Wat is onze, onze keuze? Vandaag is onze keuze uh, natuurlijk het programma. Even geen rust aan de kust. En vandaag gaan we dat programma brengen... met Hanny Kroese en ondergetekende Dolly Tempirik. Normaal gesproken ook altijd bij ons Beb Zweres, Maar dat gaat vandaag niet door, dat feest. Mm, nee. Beb ligt ziek op de bank of in bed met een dekentje. Ja. Uh, ook geveld door het uh, griepvirus... Beterschapweb. Ja, Beterschap. zo is het, meid, dat je er over twee weken maar weer blakend ja. van gezondheid bij mag zitten. Ja. ja. Uh, we gaan een heleboel leuke dingen met u bespreken, voor u bespreken. U gaat een heleboel leuke dingen van ons horen. We hebben heel veel fijne muziek bij ons. En oh God, wat allemaal niet meer. En, en natuurlijk, Hanni heeft koffie, koffie, ja hoor, kom langs, neem ook een bakje. Neem een bakje. Ja, kom altijd lang. welkom. Deur staat open. Dus kom gewoon gezellig langs. Um, mocht je een verzoeknummer hebben, bel in. 5730393. Of wil je iets kwijt, iets te melden, dan horen we dat ook graag. Um, we hebben natuurlijk ook de column van ja. Hanny. Uh, Ze heeft weer heel hard zitten pijn. Ja. Maar er is wel weer iets heel moois uit je pen gegeven. Gekomen, ik, hè? Hoop het, ik hoop het, het gaat vandaag over de trein. Over de trein, Traject okay. Zandvoort-Amsterdam. Nou, ook dat, dat nog, heel spreekt specifiek. Spreekt misschien mensen al aan, ik denk het ja, wel. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nou goed, we beginnen altijd het programma, dat weet jij ook, Hannie, hè? over een, een, een, een vrouw, een liedje hmm. over een vrouw. Ja. En vandaag heb ik gekozen voor het nummer uh, van Dr. Hoek, When You're In Love With A Beautiful Woman. Smelt, smelt. Ja, zeker. Nou, we gaan even luisteren. Zijn we zo weer bij u terug. me. En onze beautiful woman ligt ziekisch op bed nu. Helaas is er niet bij. Nee. nee, beterschap Beb. En ik hoop dat je het programma volgt en dat je het leuk zult vinden. Uh, Gisteravond was ik in, uh, in Amsterdam, honey. Ja. Uh, met mijn twee meiden. Ja. Met Marloes en Lea. En uh, uh, uh, we hadden kaartjes gekocht uh, voor de Amsterdam Klesmer Band. Daar zijn wij enorm fan van. ja. En ze hebben net een nieuw album uitgebracht. En daar gaven ze dus een presentatieavond voor. Ja, en waar en, was het? Dat was in het Paradiso. Oh, en, leuk. Ja, De tempel. Ja, juist, juist, juist, juist, juist, ja. En eigenlijk passen die twee heel goed bij elkaar. Die Amsterdam Klesmeer Band en het Paradiso. Dat sfeertje, dat vult elkaar hartstikke lekker aan. Ja. Maar het, het was niet normaal wat een Feest maken, die gasten ervan. Ja, echt, jongen, die mensen allemaal. Er werd gedanst en gedaan. Ik heb mijn ogen uitgekeken en het was verschrikkelijk gezellig. Ja. Dus eigenlijk wil ik nog even een klein beetje voortborduren. Het nog heel even vasthouden ja. en even het, nummer, ja. het nummer draaien van de Amsterdam Band. En dat heet Op een goppen. Nou, een goppen is een, een bruiloft. Dus we gaan luisteren naar de Amsterdam Klesmer Band. Ja. is de Amsterdam Klaesmeur. Spelen op een koppen, man, dat leek altijd te kloppen. Of het nou bij je er was, of niet, was dat dat Had er geen bureautje, maar het was ook net een zootje. Toen waren wij op straat, liezen we ons uit de naag. Zonder dinershowmen waren wij dit nooit begonnen. Altijd waren schnappels goed betaald en was het eten. We zullen zorgen dat er fijn bier en stuff is voor de gig Wij zijn een bandier, dat en band die altijd nee we nemen geen genoegen Met wat voor routine kunnen ze dan ook wel blijven zwoegen We stampen als een beest omdat we jullie willen pakken Met onze super vette kles, is hey! Dat is een jongen? Zijn net begonnen Dat is ons leven, alles te geven Dat is een jongen? Zijn net begonnen Dat is ons leven, alles te geven Op een festival waar ik je toen ontmoette toen Stuurde je een mailtje met een hartelijke groeten We waren jaren samen als een stel in de zijn. Maar het blijkt al beter om weer zonder je te zijn Want ik heb een bent en daarbij blaas ik voor mijn leven Maar kom komen blijven staan, ik heb zoveel te geven Want ik ben een jonge met ongeschonden korgers Kom maar hier en zet je neer met je mooie tofers Ik ben geen Ghan of maar een gaaiers en ik ben geen slome Heb je hier geen joeke van, laat ik je lekker Ik wil de feest in jou, ik moet toch even halen. Wat is een jongen, zijn het begonnen. Dat is ons leven, alles te geven. Wat is een jongen, zijn het begonnen. Dat is ons leven. Genoegen. Met wat voor routine klussen dan ook we blijven zwoegen Stampen als een beest omdat we jullie willen pakken Met onze super vette van de ja. Wat is een jongen, zijn net begonnen Dat is ons leven, alles te geven Wat is een jongen, zijn net begonnen Dat is ons leven, alles te geven De Amsterdam Klesmer bent. Breek af die tent. Ja. Ik vind dat jij de frisse fruit toch bijzet na avondje. <laughs> Hoe doe je dat? <laughs> ja, gewoon, gewoon geen alcohol drinken, denk ja, of ik. Ik ben gewoon niet uh, naar bed gegaan meer. Eh, jawel, zeker okay. wel. Ik, uh, sorry, ik lag er ook wel bij in hoor. Dan gaat het niet nee. Dus uh, dat, dat, dat, dat lukt allemaal wel, joh. Ja, ja. Ik vind als je niet drinkt. Nou ja, jeetje, ik moet weer even kug hoor. <coughs> Als je, als je niet drinkt, dan kan je heel wat hebben, hè? Maar mm -hmm. dat is vaak die alcohol die je dan nekt. Ja. Waardoor je. Ja. ja. Maar goed, uh, we zitten hier weer gezellig met z'n tweeën. En uh, ik heb een lijflied voor ons gevonden, eigenlijk. Vertel. Ja, hoezo. Ik ga hem draaien, moet je horen. Oh. Even fijn bezig zijn, pompidompidom Even fijn bezig zijn Beneden in de tuin, daar lag mijn buurvrouw, de zonne Ik liet mij zakken aan een touw, begerig om de zonne Maar uit mijn raam verscheen mijn hond, die beet de touw in tweeën En ik viel met een rauwe schreeuw van drie hoog naar beneden Bovenop die lieve schat, Mijn hemel wat een kletschap dat Zo'n wilde had ze nooit gehad, en na een poosje zei ze schat Het is niet te geloven, de zegen komt van boven Pidompidom, pidom. even fijn bezig zijn Pompidompidom, even fijn bezig zijn Zo heb ik laatst eens geprobeerd als vogelman te vliegen ik bouwde toen een vleugelpak om het zwerk mee te doorklieven. Ik zeilde zwierig van het dak, maar werd toen opgevangen. Een waslijn met een damesbroek ben ik in blijven hangen. Ergens schreeuwde plots een griet: Jan, ik weet niet wat ik zie. Ik sta te beven als een riet. Ze wees naar mij en geelde help! En trok een pruilend lipje. Die vent zit in mijn slipje. Pompidompidom, even fijn bezig zijn Pompidompidom, even fijn bezig zijn Het was een grauwe zwarte nacht, mooi weer voor het astralen Ik kon nog net, al was het krap, een medium betalen Ze ging geroutineerd in trance, de tafel ging bewegen Wij keken toen gespannen naar de boodschap die wij kregen Hallo, hier is Hortensia, ik ben een intelligentia, uit een andere dementia, dematerialiseer voor mij. Op telekinesse wijze, pataat met mayonaise. Pompidompidom, even fijn bezig zijn. Pompidompidom, even fijn bezig zijn. Pompidompidom. Ja, ja, u heeft hem natuurlijk al lang herkend. Tol Hansen. Hannie had het zo door. Die, ja, en, en, gezegd, hey, die stem die ken ik. En wat een actualiteit in één nummer. Heb je ja, gemerkt? Hoe, ja, hoe vind je dat? Ja, hoe één keer dan? grensoverschrijdend gedrag. Want dat kan dan niet meer. Hè? Nee, je dus buurvrouw nee. ligt te zonnen en dat jij gaat ligaturen. Dat kan, nee, dat kan dat tegenwoordig ja. niet meer. dan, En dan ja. over die vogel. Had je het ook door? Ja. Ah, ja dat ja? hij ging vliegen als een vogel. Ja? ja. Nou, Er is dus van de week een vogeltelling geweest. Ik weet niet dat of het landelijk klopt. was. Maar het was in ieder geval hier in Zandvoort, in de Haarlem en meer in Haarlem, overal. Ja. Heb jij nog vogels geteld? Ik, nee, nee. Want weet nee, jij wel het ik... verschil tussen een meeuw en een duif? Ja, dat, dat weet ik nog wel. Ja. En een papegaai. Ja, ja, die ja, waren ja. er niet veel geteld. Papegaaien nee, niet? Nee, die waren er, bovenaan stond de huismus. De huismus. Ja. Maar ik denk ook. Ja, ja. neem me niet kwalijk. Het is toch stellen. gewoon een mus? Een huismus zit thuis. Hu ja, de ja. huismus is iemand die thuis zit. Dus ja. dat kan je niet tellen. Ja, of je moet overal aanbellen. Ja, dus dan snap ik niet. Dat... Hoe komt die op één? Nou, dan twee. Ja. De pimpelmees. Oh jezus. Of was het was tweede koolmees? De tweede was koolmees. Oké, koolmees. Ja, nou, komt tweede was de wel koolmees. Zo, want we gaan ja. het nog over de trein hebben. Dus die koolmees. Maar drie was dus die pimpelmees. Ja. Nou, dat beest dat, dat zit volgens mij alleen in de kroeg. <laughs> Denk je niet? Dus waar hebben die mensen in godsnaam geteld? <laughs> nee. niet, niet. tussen de struiken, dat is nee, één ding. Niet, dat... Nee, want dan had je gewoon een merel gezien. En, en, en een, hoe noem je dat? Een, een, een Kou of zo, maar nee, huismus en pimplemes. Uh, uh, uh, ik geloof dit niet. Dit is nepnieuws. Hoe noem je dat? Uh, uh, fake uh, fake nieuws. Fake is spam. Spam. Spam. Spam. Maar wat ik, wat ik wel zeker weet, uh, uh, ik denk wel dat ze aangebeld hebben overal en ik denk ook wel dat ze alle kroegen langs geweest zijn. En bij de mensen die aangebeld is, ja. uh, zijn ook lijsters gevonden. Ja. ja. En waar? Ik kan het ja. raden. En Oh, oh, oh, dat is de verkeerde. Sorry, sorry, sorry. Ik denk, ja, ik denk ja. dat jij dat wou zeggen. Ja, ik, ik bedoelde eigenlijk deze. Ja. Ach. De kroeg, ik denk de vloer die loopt wat schuin Er stond een hele grote paarse krokus in de tuin Ik was misschien het spoor een beetje bijster Want in de vader lag die dode wester Dus vraag ik aan mijn man, hoe begrijp je daar wat De lijst er daar terecht. Ik had er immers enkel, maar mijn feest neus ingelegd. Toen zie ik opeens mijn grote rode kaar. Dat werkt. Ja. Maar hetzelfde is gebeurd bij jou me aan. begonnen. Ja, zo is dat. De aftrap is uh, gekomen zeg met de vogeltelling. Ja. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Dus, um, ja, en. lijsters ook. Dus één huismus. Twee was de koolmees. En, en dan de, de pimpelmees. pimpelmees. Jeetje, Mina. Hey. Hey, en en, en, ja. en er is dus kindercarnaval, hè? Dit weekend, geloof ik? Of niet? Is dat niet dit weekend al? Is het uh, volgend weekend? Dan, In de krocht? En dat weet ik even eigenlijk niet of de, wanneer dat is. Ik heb geen idee, want volgend weekend zijn we er volgens mij al voorbij. Maar de datum weet ik niet precies. Maar er komt nou, een keer een moet... kindercarnaval in de krocht. En dat is ja, altijd hartstikke leuk. Ja, dat is waar. Dat moeten we even opzoeken. Dat gaan, ja, we, straks gaan we zo even, doen. even melden. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is goed hè. Ja. Honey. Uh, ja, vertel. Zullen we alvast zo'n beetje richting jouw column gaan? Denk je. Ja? ja, zullen we dat doen van ja. die kolmijt, de directeur van de Nederlandse spoorwegen. Ja. Dan denk ik van nou, dan, dan gaan we eerst naar Albert Hemmend luisteren. Ja, dat is om goed om in de sfeer te komen. Ja, dat is goed. Ik vind hem lijkt helemaal oké. Okay. Lijkt me een heel goed plan. Dan ga ik mijn leesbril opzoeken. Zo is dat. Ik zou zeggen, hier komt Albert Hemmend in voorbereiding op, het, op de column van Honey. Ja, komt u maar.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 I'm a train on a line. I'm a train. I'm a train. I'm a chicken train. Yeah. Look at me for the very last time. I'm a train. I'm a train. I'm a chicken train. Yeah. It's been a life that's long and hard. I'm a train. I'm a train. I'm a chicken train. Yeah. I'm going down. I'm a chicken train I'm a train, I'm a chick-a-train, chick-a-train, yeah! I'm a chicken train, yeah. Going down to the freighters yard. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. It's been a hard day, yes it has been a hard day, yes it has been a hard day, yes it has. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train. om reizen gaat, gaat er toch niets boven de trein. Snel, comfortabel, droog, warm, rustig en schoon. Dit is althans de belofte van de NS voor 2024. Ik zelf reis een aantal dagen per week met de trein. Van Zandvoort naar Amsterdam en vice versa. Het voordeel is dat ik bij het beginpunt instap en bij het eindpunt uitstap... en dus altijd een zitplaats heb. Nou Heerlijk! Op deze frisse winterse maandagochtend sta ik met een aantal reizigers te kleumen op het winderige perron van station Zandvoort. We zijn ruim op tijd, wij, de trein niet. Die kachelt wat later dan gepland het station binnen. Er is dus minder tijd om in te stappen, want de machinist moet over een paar minuten alweer weg om de verloren tijd in te halen. Vandaag heeft de NS een kort treinstel ingezet. Immers, de NS gaat ervan uit dat Nederland de maandag en de vrijdag... als verlenging van het weekend ziet en massaal thuiswerk. Maar goed, nou, de trein is er. Gauw naar binnen, want daar is het lekker warm. Mijn voorkeur gaat uit naar zo'n vierpersoons zitje. Dat geeft voor mijn gevoel meer ruimte, maar ja, dat zal wel gezichtsbedrog zijn... omdat er nog niemand zit. Ja, en dat duurt nooit lang. Ik kies het plekje bij het raam met mijn neus naar het doel. Nou... Voor zijn rustige maandagochtend druppelen toch aardig wat mensen binnen. Elke reiziger heeft na het plaatsnemen een eigen ritueel. Ik dus ook. Doe mijn jas uit, sjaal af, telefoon in de aanslag... met de oortjes voor muziek of een podcast. Een oudere dame neemt voorzichtig plaats in het vierpersoonszitje... aan de andere kant van het gangpad en verdiept zich al snel in een lekker dik boek. In hetzelfde zitje tovert een leuke man met een rastakapsel een mega grote koptelefoon als twee kleine steelpannetjes tevoorschijn om van een filmpje met surround sound te gaan genieten. En tegenover hem neemt een zakenman plaats in elk geval iets met een pak aan. Hij klapt zijn superplatte laptop open en gaat wat interessantie te scrollen over een spreadsheet. Aan mijn kant gaat een nogal slungelige jongen zitten... die een besmeerd half wit voor ontbijt heeft meegenomen. En daartegenover ploft hem nog wat slaperig uitziend blond meisje neer. Ze zet een enorme toilettas op haar schoot... zet haar telefoon in de selfie-modus om die als spiegel te kunnen gebruiken... en begint zich uitgebreid op te maken. Op de nog enige vrije plek aan het gangpad... wringt zich een wat zagrijnig uitziend jonge vrouw... zich tussen de lezende dame en de leuning... en gaat uitvoerig met haar vriend bellen. Ja... Hoezo privacy? Ze zet het ding op de luidsprekerstand... zodat wij allemaal kunnen meegenieten... en getuigen zijn van een nog niet geheel uitgepraat ruzietje. Station Overveen! Station Overveen! wordt er omgeroepen. De jongen tegenover mij begint aan zijn vierde boterham met pindakaas... en het meisje naast hem heeft al bijna de basis voor haar make-up gelegd. Nou, Er stappen nu boven verwachting veel mensen in. Het korte treintje loopt aardig vol... En de zitplaatsen zijn bijna op. Huh, oh jee, nou, dat wordt uh, lachen straks op stations Haarlem. Want daar stapt altijd het grootste aantal reizigers in. Altijd, hè? Altijd. Alle dagen van de week. Dus ook op maandag. En ja hoor, er staan zeker honderd man op het perron te wachten. De meute propt zich naar binnen. Het gangpad staat nu stampvol. Er manoeuvreert zich nog iemand met een fiets naar binnen... haalt een paar enkels van medereizigers tot bloeders toe open. Er worden nu mensen bij de entrée en gangpad als een harmonica in elkaar gedrukt. Een jongen met een flinke rugzak op... en een sportief ogend meisje met een grote beker smoothie in haar hand... hebben het tot in onze te weten te brengen. Het slaperige meisje is nu bezig met een zwart koolpotlote strepen... boven haar ogen extra aan te zetten... En het sportieve meisje lurkt luidruchtig aan het rietje van haar smoothie. De jongen in het gangpad met die grote rugzak op... maakt om lekker te kunnen staan een halve draai. Ai! Dat had hij beter niet kunnen doen. De rugzak smakt tegen de arm met het zwarte koolpotlood... die nu een megavette streep over het voorhoofd en neus van het meisje maakt. Kijk even uit, eikel, roept ze. En de jongen draait geschrokken terug, stoot nu het sportieve meisje aan... waardoor het rietje in haar keel verdwijnt en de smoesje over haar jas druipt. Haar ogen puilen uit, maar ja, ze kan nog net het rietje pakken. Oh, pff. He, Gelukkig loopt het goed af. Oké, okay, er zijn wat geluiden in de trein, maar niet zo hard... dat de overige reizigers niet volop mee kunnen genieten... van het luidsprekertelefoongesprek van dat zagrijnige meisje... en haar vriend aan de andere kant van de lijn. Nee, jij zou vanavond koken, klinkt het uit de speaker... Maar je weet dat ik wat laat werk. Daar heb ik echt geen tijd voor vandaag, antwoordt ze. Oké, okay, zegt de vriend. Nou, wat wil je eten dan? Oh, nou, dat maakt mij echt niet uit, hoor, zegt het zaggerijn. Goed, nou, dan maak ik spaghetti. Oh, nee, nee, nee, dat hebben we zaterdag toch al gegeten? Nou, hey, ja, nou, dan maak ik zuurkool. Nee, ik haat zuurkool en dat weet je. Oh, oh, oh, hoe gaat dit aflopen? De trein houdt zijn adem in. Hé, hey gast! roept een kerel een paar coupés verderop. Laat haar lekker zelf de boodschappen doen en koken, prinses op de Ert. Hij krijgt bijval. Er volgt een klein applausje. Beste reizigers, we naderen station Amsterdam Centraal. Amsterdam Centraal, eindpunt van deze trein. Helaas met een kwartier vertraging. Daarvoor bieden wij onze. De rest van de boodschap met excuses en goede wensen voor de dag is niet meer te verstaan. Er wordt luid gemopperd over een gemiste aansluiting... en de jongen aan de overkant werkt nog snel het laatste deel van zijn halfje wit weg. Zijn buurvrouw bergt haar toiletta's op. Ze heeft echt niet voldoende tijd gehad om de schade te herstellen... want ze ziet eruit alsof ze is opgemaakt voor Halloween. De mensen gaan van staan, beginnen te duwen... willen zo snel mogelijk uit de trein om toch nog een aansluiting te kunnen halen. De deuren gaan... Sissend open. En als een ontlading van een veel te lang ingehouden plas, stroomt een krioelende massa reizigers het perron op, op weg naar de uitgang van het station. Ik wacht even totdat de meeste mensen de trein hebben verlaten en ik rustig mijn spullen kan inpakken en ruimte genoeg heb om mijn jas aan te doen. Ik klim over de berg lege bekertjes, boterhamzakken, kranten, to-go-bakjes en andere verpakkingen naar de uitgang. Hup! Zo, nou, ik heb snel, comfortabel, warm, rustig en schoon het eindpunt bereikt. Precies zoals de NS voor 2024 heeft beloofd. In de luwte na de nacht en Tien minuten op de trein gewacht Want die had wat vertraging En mijn god daar faal ik van Omdat ik nu tien minuten Minder bij blijven kan Kreeg ik kreeg Was, heeft de hele bank voor mij alleen De conducteur komt langs jonge voeten van de bank Hij vraagt mijn kaart, waar ga je heen? Nou, ik ga naar mijn liefde toe, is dit de goede trein? Hij zegt, het staat niet op je kaart Maar ik weet waar jij moet zijn Knegege, een. Station naar station. Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest Een kar daar roept een juffrouw, koffie thee Ik heb wel dorst, toch zeg ik nee Want de trein vermindert vaart terwijl mijn hart steeds sneller gaat Kijk uit het raam, om te zien of zij daar staat krijg er één, kreeg er één, krijg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 Kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een Kreeg er een, kreeg er een Kreeg En ik blijf bij jou slapen Want jij woont bij het spoor En s'nachts, la. Je gaat het ritme door Nou, Hardy, weer ontzettend bedankt voor die verschrikkelijk leuke column. En je hebt er eigenlijk niet veel voor hoeven fantaseren. Hè? Nee, want nee, dat is het. Je het... hoeft alleen maar rond te kijken en op te schrijven. En, en ja. het gebeurt gewoon, is echt hè? Echt ongelooflijk. Maar ook waar ik me dus nog ergzaak over verbaas is, ja. of de rotzooi die mensen achterlaten. Achterlaten, ja. Weet ja. je, want de, je, je weet gewoon de, de, de NS heeft niet echt veel meer. Tijd of puf of weet ik veel. Om al die treinen schoon te maken. Neem ik aan hoor. Want ze zijn ook nog viesig. Ja. Dus je weet ook niet waar wie er voor je heeft gezeten. En uh, nou ja, in ieder geval. Je moet er ook niet veel over nadenken. Nee. Maar de troep die blijft liggen. De prullenbakjes die niet eens geleegd worden. Ja, en dan nou gewoon het gedrag van de mensen zelf. Dat is ook ja. uh, ongelooflijk. Ja. Dat je heel hard gaat zitten bellen. Ik zou denken, ja. Het gaat een ander niet aan, weet je. Nee, zo is het. Ja, we ja. hebben de mensen tegenwoordig maling aan. Ja. We zitten gewoon altijd midden in GTS tegen ja. feiten. hè. Ja. ja, je maakt al het wel en wee van ja. mensen, maak je gewoon uh, bewust mee. Ja. Terwijl, je, je vraagt er niet om, maar je wilt, je wilt je, het ook helemaal nee, niet horen nee, natuurlijk eigenlijk. Ja. Maar je, je bent verplicht om mee te luisteren. Ja. Tenzij je zelf natuurlijk zo'n uh, koptelefoon opzet met harde muziek. Aan harde muziek. Maar, dan moet je maar net zin in ja. hebben, we natuurlijk, op de maandagochtend. Nou en mensen gaan ook wel gewoon vergaderen, weet je wel? Maar in teams of in. Uh... Oh, echt? En, dus en dat, dan dat denk dat ik van ik ja, maar ook. dat gaat toch ook. Het is gewoon een zakelijk verhaal. Het gaat een ander toch niet aan? Ik vind ja. het echt heel bizar. Ja, ja, ja. Maar goed, wel inspiratie voor een column. Toch? Uh, uh, en en wat, voor een, wat voor een. Echt helemaal geweldig. Ja, Dank. ja, ja. Ik, uh, ik, ik ben even toe aan een beetje. Ik, ik hoorde net over die uh, relatieperikelen. Uh, ja. En uh, ik, ik heb iemand die heeft echt een hele goede boodschap. Want eigenlijk is een, een, een goede relatie zo verschrikkelijk belangrijk. Ja. En dan ja. maakt de rest niet meer uit. Nee. En zo denkt Mr. Props er ook over. Oh, heerlijk. Ja. ja.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 Een nummer hè? Oh, nou, Mooi hè. Wat een stem hè, heeft die man. Ja, oh, God, je zal toch zo'n nummer opgedragen krijgen. Nou, hè? Hè? Ja. Oh, oh, dat nou, iemand zo, zo uh, nou. zijn gevoelens zo diep gaan voor je. Ja. ja. Nou, ja. Het is, nou, het is bijna uh, Valentijn. Ja, Misschien, Dolly. Misschien word je verrast, de veertiende. Nou, ik, ik, uh, ik uh, denk meestal uh, anders over. Je hebt ook ander soort mannen, hè? Mm -hmm. Ja, je hebt verschillende soorten mannen natuurlijk. Maar de, deze, Ach, komt, mij, deze komt mij het bekendst <laughs> voor, eigenlijk. Hoor maar. Tell me, who do you think you are? Mr. Big Stuff, you're never gonna get my love. Mr. Big Stuff, you're never gonna break Ja, G-Night met uh, Mr. Big Stuff. En uh, we hebben daarvoor natuurlijk geluisterd... Uh, als afsluiting op jouw column... naar Guus Mewes met Kedeng, Kedeng, Kedeng, Kedeng. Ja, yeah, over uh, de spoorwegen. Ik, ik hoop trouwens, hè, dat mag ik echt hopen... Mm -hmm. uh, dat, dat, dat ze bij de spoorwegen dat er iemand is... die meegeluisterd heeft naar ja, jouw column. Want ja. eigenlijk uh, is het niet gewoon dat je zo'n klein treintje inzet... op zo'n ja. ontzettend druk traject. Ja, vooral in Haarlem. Niet normaal. Dat is Ik heb... echt ongelooflijk ja. hoeveel mensen er daarin stappen. stappen ja. En dan bij, bij Sloterdijk gaan er wel weer heel veel mensen uit. Ja, maar toch. Maar het is echt niet te geloven. Ja, dat, dat, dat vervoermiddel is gewoon echt veel te klein. Ja. Veel te klein, ja. ja en, en dan gaan en... er natuurlijk ook maar eens twee per uur. Ja, ja. dus, dus ook je... weer weinig. ja. Dus of je doet meer van die... Uh, je gooit er meer in op het traject in de spits... Ja. of je, maakt wat langer, je zet wat langere treinen ja. in. een van de twee. Ja. Maar dit is eigenlijk niet meer van deze tijd. Hè? Nee, maar dat, dat, dat wordt dan wel uitgelegd. Af en toe roept zo iemand dat om. Hey, dames en heren, sorry, maar we hebben er vandaag een kortere trein. Want ja, die is er altijd. dan is het een of andere rekensom van waar zo'n ding ja. staat... en waar die ja. aangekoppeld ja. kan worden. Ja. Ja, en Volgens mij is Zandvoort altijd het ondergeschoven kind. Ja. Alleen van de zomer, ja, dan rijden er dus weer. 4. Ja, ja, ja. Maar dat, ja. Is het, ja, dat is ook niet meer echt van Zandvoort naar Amsterdam. Maar dat gaat tot Haarlem. Hè? Dan moet je ook weer over. Ik openen. geloof het Afha wel, maar ja. dat weet ik niet zeker. Nee. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ja, nee. ik denk dat ze dat er toch een beetje een ander rekensommetje op los moeten gaan laten. Nou ja, want... kijk, ze willen graag dat mensen in de trein gaan. om Dan een moet beetje... je ze ook het comfort ja. bieden. Want dan gaan mensen alsnog in de auto en denken: ik zet mijn radiootje aan en ik neem ja, het lekkers mee. En ik ja, nou ja, maar, maar dat is toch logisch? Dat ja. is toch logisch? Ik bedoel, ja. wie wil er nou helemaal als een, als een haringen in een tonnetje ja. opgepropt zitten? En dan krijg je dus dat soort toestanden die jij beschrijft, want die zijn helemaal niet zo denkbeeldig. Nee, en dan ze moet gebeuren je, gewoon. Het is gewoon. Dit is echt waar. Ja. Zeker ja. van Haarlem, dan sta je gewoon tot Amsterdam. Sta je in het gangpad. Ja. Met een elleboog ja. in je oogkast. En, en als je nou zegt: well, ja, maar goed, voor die paar centen mag ik niet mopperen. Maar dat, dat is, is het ook niet, meer niet zo, hè? Want het is nou: een enkeltje naar Amsterdam is nu 6,50. Ja. ja. Dus ga je retour Amsterdam-Zandvoort. Ben je 13 euro kwijt? Ja, ja nou, dan mag je toch wel iets Gaan voor je hebben. Dan, met in de de geval auto, dan ga je dan met z'n vieren in een auto bewijzen. Ja, ja, ja, het is een stom rekensommetje. Maar ja. het is in ieder geval geen reclame voor ze. Nee, dan, dat hè? vind ik ook niet. Ik hoop echt dat er iemand geluisterd heeft. En die zegt van ja, ze heeft gelijk. Oh, ze heeft gelijk, ja. die Hanny. Het is inderdaad, het, het gebeurt gewoon. Ja. en We horen het nooit, maar het is wel zo. Nou, um, in ieder geval. Ik kijk even naar de klok. We hebben nog een uh, kleine negen minuten. Uh, eh, eh, ik weet niet, hebben we nog iets wat we snel kunnen bespreken? Moet ik even of? vertellen wat voor weer het gaat worden voor je dat? Ja, uh, dat is goed. Doe maar. Nee, want het, het is volgens mij heel erg zacht. Het, het is echt helemaal geen echte winter, hè? Dat ik ver nou. Soms verlang ik wel echt wel een beetje naar, naar sneeuw. En, en weet ik, uh, een beetje echt weer. Maar dat is het niet. Er lag, er lag een poosje geleden sneeuw in de boot. Ja, mond. maar dat was het ook, randje. Toen hadden mensen ook, het ging toen ook... Kode euh... geel. Lag nou, er lag ja, een randje sneeuw ja, in. Lag, het. Ja. <laughs> en een tijdje geleden, het ging vriezen. Nou, je zag het op het journaal. Mensen gingen allemaal hun schaatsen laten slijpen. Nieuwe schaatsen kopen. Ja, ja. Twee dagen later was het weg. Ja, zonde. Ja, de mensen hebben er ja. ook echt wel uh, zin in, hoor. En vanmorgen was op het nieuws dat in de skigebieden uh, het ook al... Uh, 17 graden soms is, waardoor de sneeuw smelt. Oh. Dus dat is ook niet echt goed nieuws voor mensen die gaan skiën. Misschien dat het nog bijtrekt hoor. Maar hier is het uh, bewolkt. En uit de dikkere bewolking kan dan vandaag een spatje regen... of wat motregen vallen. Er waait een matig tot vrij krachtige westenwind. En het wordt 10 graden. Dus 10 graden, dat is wel uh, aangenaam. Maar met die wind natuurlijk weer niet. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt. Het blijft droog en het wordt niet kouder dan 9 graden. Dan morgen is het ook overwegend bewolkt. Het blijft over het algemeen droog... maar voor de zon is er nagenoeg geen ruimte. Er waait een matige aan zee vrij krachtige westenwind... en het wordt morgen 11 graden. Oké. Okay. Nou ja, goed. Ja, nou ja. Uh, uh, wie heeft het, uh, van wie komt het weerbericht? Weet je dat? Rico Schreuder? Ja. ja dus en wilt u het hele weerbericht uh, lezen voor de hele week ook? Dan kunt u terecht op ricoweer.nl. En dan krijgt u het weer te lezen voor deze regio voor de komende tijd. Uh, over het weer gesproken. Ja, lieve mensen. En met het nummer Say You Do van de Teske Brothers gaan we dit eerste uur uit. Uh, we blijven nog een uurtje bij jullie na het uh, nieuws en de reclameboodschappen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. We zijn strakjes weer bij u terug. Tot zo! Via de kabel op 104.5